was my tomorrow Then something changed her mind Her kisses told me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 Ooit was hij de ideale schoonzoon, deze man. Engelbert Humperdinck. Ja. En hij zong geweldige liedjes. Zoals deze dus, hè? A man without love. Nou. Met uh, een ander mooi nummer zou ik vandaag niet durven beginnen. Niet beginnen aan een show vandaag die tot 12 uur gaat duren. De zondagmorgen van GoFM. Ik hoop dat je bij me blijft tot een uur of 12. Ik zorg voor heerlijke muziek en een paar leuke onderwerpen. En uh, hier zorgen ze verder voor de koffie. En misschien genieten we er samen tegelijkertijd van. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go In de show onder andere muziek van Mike Bed. MUZIEK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 See, I like all women of the world And if you understand what I'm saying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 geweldig nummer van de zondagmorgen, zeker uh, vandaag, zo halfwege april. Float de floaters. En Mike bed hoorde je ervoor met Lady of the Dawn. We zijn hier, zoals ik al zei, Lekker aan de koffie, want daar houden we wel van op zondagmorgen. zelf in de studio en we hebben daar van die hele gezonde koekjes bij, want er is weer iets neergedaald, zal ik maar zeggen hier. We doen opeens gezond en er zijn van die koekjes met uh, krenten en rozijnen erin en heel weinig suiker. Dus we doen vandaag gezond hier bij uh, GoFam. Nou, daar ben je mooi klaar mee als snoepliefhebber als ik. Uh, Mariah Carey, mm -hmm. op een prachtige hier in de show vision of love goedemorgen me <mogelijk> I believe Somehow the one that I needed Would find me eventually I had a vision of a love And it was all that you've given to me you've given me Van dagen, genoot ik het meest. Ik heb geschopt en geslagen. Te veel gefeest, en ik had zoveel vragen. Nu heb ik nog steeds, dus al die uren, dagen, tijden. Dat ik mij zo heb gedragen, zijn voorbij. En al die maanden, jaren...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 Weet je niet waarvoor je vecht Weet je niet waarvoor je vlucht Weet die je niet meer wie je bent Neem een kleine stap terug Weet die je niet waarvoor je vecht Weet vlucht. je niet waarvoor je vlucht Weet die je niet meer wie je bent Neem, maar kleine Neem ben een kleine stap terug Neem een kleine stap terug Neem een kleine stap terug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 als jij, neem af en een kleine stap En vroeger was ik ook als jij. En iedereen heeft zo zijn tijd. Neem af en een klare stap toe. Je zou kunnen zeggen: oud en nieuw bij elkaar. Dit prachtige nummer van Laura Jansen. En fit. Ja, nou, stapje terug is ook alweer een jaar of negen oud, of zo, dit nummer. Of misschien wel tien jaar. Maar het klinkt nog lekker fris. Zometeen in de show gaan we praten over een, ja, een mooi boek. Parels in de mist. Het is een gedichtenbundel. We gaan zo meteen praten met onze gast natuurlijk. En dat is Hans Kleremans. Hij gaat zo meteen praten over zijn nieuwe gedichtenbundel met Herman de Bruin. Komt eraan over een. Nou, zeg eens wat: een minuut of tien.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 Enfant fond, ces blancs moutons, Avec les anges, c'est pur, la mer, Bergère d'azur, infinie. Je, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez,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 La mer, qu'on va danser le long des golpes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été.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 de blanc, ooit, et du avant la la et c'est mes le de et chanson d'amour la mon cœur voor de Your mind is sure That I'll be loving you always Cause now I can't reveal The mystery of tomorrow All your joy and pain, but I'll be loving you always. As yes, the day I know I'm living, but tomorrow, but make me the past. geleden dat we iets gedraaid hebben van Stevie Wonder in de show op zondagmorgen bij GoFab. Dat was dus ook wel weer hoog tijd. Daarom Ass uit 1976. Verder een ja, wel heel oud nummer. Komt van een 78 tourenplaat Lekker ouderwets, hè? jongen, uh, Je hoorde toch maar mooi Charles Trunet met La Mer. Een zeer beroemd nummer. Ik denk dat heel veel mensen dit nummer gewoon kunnen meezingen. Goed, we gaan het hebben over een gedichtenbundel. Een speciale gedichtenbundel. Daarover gaat praten Herman de Bruin. We gaan praten over een nieuwe gedichtenbundel. Parels in de mist... En dat doe ik met Hans Siermans. En die is uh, in de uitzending. Meneer Siermans, welkom. Dank u wel. Um, u bent gepensioneerd docent en als hobby gedichtenschrijver. En dan ook nog de gedichtenbundel uitgegeven. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, het is eigenlijk wel een heel verhaal. Uh, ik, ik heb heel lang in de ouderenzorg gewerkt. Mm -hmm. Een jaar of ruim twintig jaar. En door reorganisaties, zoals dat in die tijd uh, toch ook wel weer ging, uh, stond mijn baan op de tocht en ben ik overgestapt naar het zorgonderwijs. Uh -huh. Maar in de tijd dat ik uh, in het verpleeghuis werkte, heb ik ook in een cabaretgroep gezeten over de zorg. Uh -huh. Wat een hele muzikale dominee daar. En ja, dat is een wat uit de hand lopen <lacht> hobby geworden. Ja, ja. En ik schreef heel veel teksten voor die groep. En dat ben ik blijven doen eigenlijk niet meer voor de groep, maar nu dus. Over gedichten, ja, waar ik gewerkt heb. Wel mensen met dementie. Ja, ja, ja want daar gaat het om. Het onderwerp is uh, dementie. Daar gaan de gedichten over. De, de gedichtenbundel van 100 gedichten over dementie, dat heeft een bepaalde boodschap, denk ik. Wat wilt u uitdragen? Wat ik wil, is uh, dat ik uh, de mensen kan bereiken die er uh, ja zeker bemoediging in vinden, troost, herkenning. En, uh, dat kunnen zowel mantelzorgers zijn als uh, medewerkers, als vrijwilligers... Uh, ...leerlingen die in opleiding zitten die, hmm. uh, ja, die die gedichten herkennen... ...en uh, daar iets aan beleven. En uh, dat soort reacties krijg ik ook wel vaak van mensen nou ja. die, uh, die daar echt wel uh, ja, blij mee zijn. Ja, want is dementie nog een onbegrepen stukje van het leven? Ach ja, weet u, ik ik vind dat zo moeilijk. Ik, ik denk niet dat het uh, echt onbegrepen is, maar als je er zelf niet mee te maken hebt, dan denk ik ook niet dat je jezelf daar zo erg in gaat zitten verdiepen. En uh, je merkt het, uh, het overkomt je dan op een gegeven moment dat je er wel mee te maken krijgt. En dan is het ook een zoektocht om uh, om ja te gaan ontdekken wat het allemaal in gaat houden. Dat dat uh, de mens zijn en uh, ja, dan hebben de mensen daar toch ook een stukje bemoediging, troost uh, en, en uh, zo in nodig. En ja, poëzie, uh, gedichten kunnen dat bieden. En uh, de, de titel uh, mist, dan denk ik, ja, mensen die wat in de mist leven, die kunnen dementie hebben. Ja. Maar die parels, die zorgen er weer voor dat mensen ook weer gezien worden. Kan ja, ik het zo, mag ik het zo vertalen? Uh, ja, nee, nee, ik, ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat de mensen die dementie hebben ook als volwaardig mensen inderdaad gezien worden. Ja, ja. en uh, dat uh, ja, Ze hebben een, een kwaal die natuurlijk heel, heel naar en heel vervelend is, maar ze blijven toch volwaardig mens. En dat moeten we toch altijd in elke geval blijven nemen. Nou, dat kunt u ook met die gedichtenbundel denk ik. Als mensen die willen inzien of willen hebben, waar kunnen ze terecht? Uh, heeft u hem in eigen beheer? Ik heb hem helemaal in eigen beheer. Ik gaf ook uh, presentaties, maar dat gaat nu even niet uh, vanwege de gezondheid. Yeah. En, uh, ik heb een, een website, die heet Lichtpuntjes. En, daar, uh, en dan mijn naam, dat is www.hanssierermans.nl. En daar staat heel veel informatie uh, waar mensen terecht kunnen yeah. als ze meer over willen weten... Yeah. En er staat ook mijn mailadres op en uh, als mensen contact zoeken kan dat altijd. Ja, dat is duidelijk, ja. Maar lichtpuntjes.nl is dan voldoende om de, te zoeken? De, de, de, de, de, de, de, het is Hans Ja, dat, dat is destijds al opgezet. Maar de website heet lichtpuntjes en als mensen gewoon lichtpuntjes indoen, ja, dan, doet, kom, je dan kom je er al heel eind, ja. Ja, ja. En de bundel is dan ook, daar staat ook op hoe je de bundel kan verkrijgen als je die zou willen hebben. Ja. Klopt helemaal. Een mooi idee om uh, de dementie wat meer duidelijk te maken voor mensen die er of mee te maken hebben of er meer van willen weten. Ja. Via een gedichtenbundel. Heel bijzonder, denk ik. Een heel mooi uh, initiatief. En uh, gaat u dichten door bij u of zegt u: Nou, dit is wel mooi geweest? Nou. Het is mijn tweede bundel. Ik heb okay. al eerder een bundel uh, uitgegeven. En uh, ik heb nog wel aardig wat gedichten. Maar op het moment ligt het een, een klein beetje stil. Dat nee. moet ik eerlijk toegeven. Ja, Maar als het weer zover gaat borrelen... dan zou het kunnen zijn dat u ja, weer een, uh, uh, een gedichtenbundel maakt. Dit is ook een... Natuurlijk. Ja, hè? Ja. Om, uh, om, om uh, zoiets te doen. Ja, ja, precies. We wachten dat rustig af, maar voorlopig is deze gedichtenbundel aanwezig en kunnen die besteld worden via de genoemde website. Ja. Hans Siermans, docent en hij schrijft als hobbygedichten de nieuwe gedichtenbundel Parels in de mist vind die naam zo mooi namelijk. Neem, ja. Noem ik hem nog een keer. Ja. Dank voor het gesprek en heel ja. veel succes. En ook ja. heel veel succes met uw gezondheid. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go have fun. Changed from yesterday. And no longer will those old double standards be accepted. I'm begging for affection. Just yeah. like you do. a woman's you got to have it whoa yeah just, just like, like you and if you're smart mm, just like you better stop fooling around yeah. cause she will too oh. just like Be sure she won't give her that. you. Yeah. Wat een uh, one hit wonder van de bovenste plank, Charlene. En uh, I'll Never Be To Me hier bij uh, Goveb op deze aardige zondagmorgen. Het wordt niet echt warm, hè? Gaat van 11, 12, zal wel weer 13 of 14 worden in Westdorp. Want daar smokkelen ze altijd met die thermometers, hè? Dat weten we allemaal zo langzamerhand wel. Uh, verder hoorde je Radio en Ray Parker Jr. samen in A Woman Needs Love. Um, ja... We hebben een gezellige dag vandaag hier. We zitten hier echt over van alles nog aan te kletsen. En een van mijn collega's wordt helemaal voor rotte vis uitgemaakt op Twitter. Ach mensen, dat is toch zo lachen? Eerlijk. Jongens, zeker op een zondag. Waarbij we dan denken aan deze prachtige muziek, die eigenlijk thuis hoort in een kerk. Zou je bij dat denken, hè? Gregorian. Zo heet de formatie. Luister mee naar So Sad. In you. Go. De eerste keer dat ik de mensen van Gregorian hoorde, zat ik op Malta. Oh. Ja, toen hadden ze daar in een kapel deze cd opgezet. was natuurlijk niet helemaal in orde, zou je kunnen zeggen. Maar het was wel mooi en ze herhaalde die cd's. Keer op keer op keer. Dus je krijgt dan zoiets dat het in je hoofd gaat zitten. Nou ja, en dat kan ook eigenlijk helemaal geen met die prachtige muziek van hen. You're so sad. En hoorde Janet Jackson met Come Back to Me hier in de show. Het is alweer bijna elf uur wat schieten tijd op. Ik zeg het iedere week weer, want het is echt zo. dat was m. Zeker hot chocolate en uh, natuurlijk het started voor Goed, ik uh, ga er even van tussen even pauzeren. Lekker. Even een beetje bijpraten. En uh, daarna ben ik weer gewoon bij je terug. Bij de tweede uur van de show. Um, ja, daar zit natuurlijk ook wel weer heel veel lekkere muziek in. Dus ik raad je aan om lekker te blijven luisteren naar GoFM. En er zit ook straks een reportage in van Jeroen van Gent. Want hij is de straat weer op geweest. En heeft u van alles gevraagd. En uh, wat het is, dat hoor je straks over ongeveer een half uurtje hier bij GoFM. Dus blijf bij ons, blijf bij mij. Blijf bij GoFM. Tot besluit van dit uur. Ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Tony Hiller samen met zijn orchestra met Where the Rainbow Ends.